Dit is Lieselot Thomasen met het NOS-journaal. De sneller op het eilandje bij Oslo te komen, waar Anders ik een bloedbad aanrichten. Pas een uur na de eerste melding van een schietpartij was de politie er. De agenten moesten met de auto in de veerboot, want er was geen helikopter beschikbaar. Een politieman die op het eiland bij de jeugdmanifestatie was, is doodgeschoten. Volgens een Noorse arts gebruikte de schutter dum-dum-kogels die in het lichaam exploderen. In Noorwegen wordt om 12 uur overdag een minuut stilte in acht genomen voor de 93 slachtoffers van de aanslagen. Er moet een discussie over de maximumstraf van 21 jaar die in Noorwegen geldt. Die straf betekent dat Breivik op zijn 53ste weer op vrije voeten kan zijn als hij niet ook een soort tbs krijgt. De kerncentrale in Borselen neemt extra veiligheidsmaatregelen tegen de mogelijke gevolgen van aardbevingen en overstromingen. Exploitant EPZ heeft 15 verbeterpunten gevonden naar aanleiding van de nucleaire crisis in Japan. Onder meer de brandplusvoorzieningen, de waterleidingen en het noodagregaat moeten worden aangepast. Later dit jaar wordt de kerncentrale van Borselen onderworpen aan een Europese stresstest.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 Weer vannacht in het zuiden en midden geleidelijk droog. Overdag trekt de regen het land uit. In het noorden en oosten nog bewolkt. In het zuiden en westen breekt af en toe de zon door. En het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Short. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. En zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. I'm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 Get that Get that Good night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 En grosse pas tu es ma chose, c'est facile, tu comprends, je te donne ce que tu prends Et lycée de Versailles comme une logo sur les rails Mais c'est plus comme un avant Ni des lèvres ni des dents T'en Flora moi enfant nos deux mondes sont différents C'est si pourtant la même planète De là on l'arrête La goutte et le vase De l'eau dans le gaz dégage mec Hey Mr Mr Ludo? Can send the way it ends He said his goals to conquer The planets and the stars the intention Leave an evil scar ...op 106,9. Straks meer. Z.F.M. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur.